Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Schoon en toegankelijk vervoer voor iedereen GroenLinks wil dat wonen, werken en mobiliteit beter op elkaar worden afgestemd. De druk van geluidsoverlast en fijnstof op woongebieden moet worden verminderd. Bij het gebruik van onze wegen door en langs natuur- en woongebieden moet vermindering van geluidsoverlast en verlaging van stikstofneerslag leidend zijn. Voorrang voor duurzame mobiliteit In onze visie krijgen een duurzame vorm van mobiliteit voorrang. Openbaar vervoer, fiets en elektrisch autoverkeer. Daarnaast stimuleren we doorstroom van het autoverkeer. Maar dit doen we niet door meer asfalt aan te leggen. Het is meermaals bewezen dat dit een averechts effect heeft. GroenLinks vindt daarom onder andere de doortrekking van de A15 geen oplossing. Ook de aanleg van de campusroute Wageningen rond de universiteit en langs stiltegebied is onwenselijk. Wat wel werkt, bestaande infrastructuur verbeteren en beter benutten en wonen en werken beter op elkaar afstemmen. Inrichting van de provinciale wegenstructuur kan alleen in goed overleg met de gemeenten waar deze wegen liggen. Het wordt hoog tijd dat de provincie serieus werk maakt van experimenten met slimme mobiliteit. Bijvoorbeeld het voorkomen van files door gedragsbeïnvloeding, meer spreiding van verkeer over de dag en deelautoprojecten. We willen in samenwerking met gemeenten, bedrijven en instellingen mensen stimuleren dichter bij hun werk te wonen, thuis te werken en te reizen met OV en fiets. Verder willen we het voortouw nemen in het zo snel mogelijk schoner en duurzamer maken van het verkeer. Vooral autoverkeer. Uiteraard geeft de provincie zelf het goede voorbeeld en schakelt ze in haar eigen wagenpark zo snel mogelijk over op elektrisch vervoer. Situatie in Gelderland nu. Fiets- en OV-netwerk nog onvoldoende. De provincie zorgt als opdrachtgever van vervoerbedrijven voor lokaal en regionaal openbaar vervoer. Daarnaast zorgt ze voor aanleg en onderhoud van duizenden kilometers fietspaden en ongeveer 1100 kilometer provinciale wegen. Het provinciaal bestuur besteedt veel aandacht aan het autowegennetwerk, maar bezuinigt op openbaar vervoer, waardoor ons OV-netwerk verschraalt. Ons OV is ook nog lang niet schoon. Er zijn in de afgelopen jaren wel snelfietsroutes aangelegd maar het fietsnetwerk is nog onvoldoende aangepast op nieuwe en snellere vormen van fietsverkeer. In het algemeen blijft de verkeersdrukte toenemen en lopen brede en drukke snelwegen pal langs woonwijken en dwars door natuurgebieden. Dat geeft geluidsoverlast, verslechtering van luchtkwaliteit, meer CO2-uitstoot en verlies van waardevolle natuur. Fors investeren in schoon openbaar vervoer GroenLinks wil dat het openbaar vervoer belangrijke drager wordt van de mobiliteit in onze provincie. De betaalbaarheid is daarbij een belangrijke basisvoorwaarde. Het openbaar vervoer geeft mensen die geen auto rijden de vrijheid om te gaan en staan waar ze willen en het biedt de huidige autobezitter een snel en schoon alternatief voor een autorit. Besluiten van de provincie hebben in de afgelopen jaren geleid tot versrading van het netwerk. Dat moet anders. We willen een aantrekkelijker en effectiever openbaar vervoer. GroenLinks kiest daarom voor een forse investering in de kwaliteit en toegankelijkheid van het openbaar vervoer. We willen dat de provincie daarvoor extra eigen middelen inzet, bovenop het geld van het Rijk voor de exploitatie. Provincie blijft aan het stuur van het OV. Wat ons betreft houdt de provincie zelf de regie over al het openbaar vervoer in Gelderland, zowel over het reguliere openbaar vervoer als over de diverse vormen van maatwerk. Hiermee wordt een wildgroei aan alternatieve systemen met verschillende voorwaarden, tarieven, onvoldoende toegankelijkheid en slechte aansluitingen voorkomen. Succesvolle experimenten met nieuwe vervoersvormen juichen we toe, zoals Automobiel Tiel en diverse dorpsautoprojecten, maar wel voorwaarden dat dit niet leidt tot uitholling van het reguliere ov -netwerk. Daarnaast wil GroenLinks dat de provincie een tekend netwerk garandeert voor iedereen. Dit betekent onder andere dat al het openbaar vervoer in onze provincie toegankelijk wordt voor mensen met een beperking. Gaten in het netwerk worden actief door de provincie opgevuld in overleg met de vervoersbedrijven, gemeenten en inwoners. OV-knooppunten worden vitale economische plekken. OV-knooppunten, zoals treinstations worden in onze visie ontwikkeld tot vitale economische plekken met allerlei voorzieningen voor de reizigers, waaronder ruim voldoende fietsenstallingen, prettige wachtruimtes, toiletten, OV-servicepunten en winkels. Basiseis is dat ook deze voorzieningen goed toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke belemmering. Rond OV-knooppunten kunnen zich ook voorzieningen zoals scholen en kantoren vestigen, die direct profiteren van de uitstekende bereikbaarheid per OV. Regionale spoorlijnen verdubbelen en elektrificeren Het spoornetwerk is de ruggengraat van het Gelderse openbaar vervoer. Gelderland is verantwoordelijk voor het spoorvervoer op de regionale spoorlijnen. Grote delen van deze spoorlijnen zijn nog enkel spoor en hebben geen elektrische bovenleiding, zodat hier alleen vervuilende dieseltreinen kunnen rijden. Dat betekent dat er nog een grote kwaliteitsslag te maken is. GroenLinks blijft zich inzetten voor verdere elektrificatie, en spoorverdubbeling, met name op de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Zo maken we het regionale spoor in Gelderland veel betrouwbaarder en schoner. Daarnaast blijft GroenLinks inzetten op verbeteringen aan het hoofdspoornetwerk en betere OV-verbindingen met buurprovincies en met Duitsland. Zo snel mogelijk duurzaam busvervoer. Alle provincies hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 2025... Alleen bussen mogen worden gekocht die geen vervuilende stoffen uitstoten. En vanaf 2030 moeten alle bussen emissieloos rijden. GroenLinks wil dat de provincie Gelderland in haar aanbesteding regelt dat nieuwe bussen al vanaf 2020 emissieloos zijn. De provincie neemt wat GroenLinks betreft ook de regie over de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische bussen en vulstations voor waterstofbussen. Deze infrastructuur moet ook toegankelijk zijn voor bedrijven en particulieren. Denk bijvoorbeeld aan elektrische vrachtwagens, vuilniswagens en personenauto's. Ontwikkeling van het fietsnetwerk in de hoogste versnelling Fietsen is gezond en duurzaam. Het gebruik van de fiets wordt steeds aantrekkelijker. De komst van de elektrische fiets zorgt ervoor dat mensen tot op hogere leeftijd kunnen blijven fietsen. Ook worden deze snellere en vaak bredere fietsen in toenemende mate gebruikt voor woon-werkverkeer. De fietsinfrastructuur is hier nog niet voldoende op aangepast. Daarom zet GroenLinks de doorontwikkeling van een sluitend, comfortabel, snel en veilig Gelders fietsnetwerk in de hoogste versnelling. We willen meer snelfietsroutes met voorrang voor fietsers en nieuwe wegen voor auto's mogen de huidige snelfietsroutes niet doorkruisen. Daarnaast willen we dat de provincie ondersteuning gaat bieden aan gemeenten bij de modernisering van fietspaden. Dat willen we zowel voor recreatief als voor forensenverkeer. Bijvoorbeeld door naadloze aansluiting van fietspaden op OV-knooppunten met voldoende fietsenstallingen. Daarbij willen we deelfietssystemen, zoals Keobike, blijven stimuleren. Ook willen we dat fietsenstallingen zoveel mogelijk toegankelijk worden voor driewielers voor volwassenen en scootmobielen. Tot slot willen we dat kinderen en jongeren zo snel mogelijk leren zich veilig en zelfstandig lopend en fietsend in het verkeer te begeven en willen scholen ondersteunen via een schoolverkeersveiligheid label. Maximumsnelheid voor auto's omlaag onze provinciale wegen vormen belangrijke verkeersaders door onze provincie. De maximale snelheid kan op een aantal van die wegen omlaag. Dit is in het belang van omwonenden, veiligheid van weggebruikers, bescherming van de natuur, stiltegebieden, overstekend wild, vermindering van vervuiling door stikstof en fijnstof en het voorkomt sluipverkeer. We willen dat de provincie samen met gemeenten en omwonenden gaat onderzoeken waar die maximumsnelheid verlaagd moet of kan worden. Op provinciale wegen in de buurt van woonwijken wordt de maximumsnelheid wat GroenLinks betreft verlaagd naar 60 km per uur. Bomenkap langs provinciale wegen zoveel mogelijk voorkomen. Verkeersveiligheid is voor GroenLinks van groot belang. Daarom willen we verlaging van de maximumsnelheid en veiligheidsbevorderende maatregelen aan de wegen zelf we zijn er tegen dat Rijk en Provincie in het kader van veiligheid op grote schaal bomen kappen langs de provinciale weg. Bomen langs de weg kunnen juist een positieve invloed hebben op het rijgedrag van automobilisten. Daarnaast leveren bomen een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landschap en luchtkwaliteit. Daarom mogen bomen langs provinciale wegen alleen worden gekapt als er een aantoonbaar onveilige situatie is en het kappen van bomen de enige beschikbare methode is om de veiligheid te verhogen. Is kappen echt onvermijdelijk? Gekapte bomen willen we kwalitatief en kwantitatief gecompenseerd zien in de directe omgeving van die provinciale weg. Elektrisch rijden bevorderen Het aantal elektrische auto's neemt de komende tijd waarschijnlijk sterk toe. Dit zorgt voor minder geluidsoverlast, CO2, fijnstof en stikstofuitstoot. Dat is een ontwikkeling die GroenLinks zeer toejuicht. Stillere voertuigen vormen echter wel een extra risico voor mensen die minder horen of slecht zien. Hiervoor moeten landelijk oplossingen worden gezocht. GroenLinks wil dat Gelderland hierin samen met doelgroepen en belangenorganisaties een actieve rol speelt. We willen daarnaast dat de provincie de ontwikkeling van een goede laadinfrastructuur zoveel mogelijk bevordert. Gelderland wordt koploper met schoon goederenvervoer. De afgelopen periode heeft de provincie onder andere ingezet op zakelijk transport als belangrijke economische motor voor onze provincie. Transport zorgt echter voor veel verkeersbewegingen over weg, water en spoor en daarmee voor luchtvervuiling en geluidsoverlast. Gelderland wordt daarom wat GroenLinks betreft een koploper op het gebied van duurzaam, schoon transport. Met voornamelijk elektrische voertuigen, zeker binnen de bebouwde kom. Het opzetten van gebundelde bevoorradingsconcepten zoals binnenstadservice en cargohopper willen we verder stimuleren. Transport over het spoor is momenteel schoner dan transport over de weg en het water, maar zorgt wel voor geluidsoverlast en schade door trillingen voor mensen die langs het spoor wonen. De provincie moet er daarom alles aan doen om de schadelijke gevolgen hiervan voor de inwoners van Gelderland te beperken. Bijvoorbeeld door samen met ProRail te zoeken naar methoden om spoortrillingen te verminderen en schade aan huizen te compenseren. Daarnaast willen we het transport van gevaarlijke stoffen vlakbij woonkernen sterk verminderen. Programmapunten A. De provincie maakt werk van slimme mobiliteit zodat de bestaande infrastructuur beter wordt benut en het verkeer meer wordt gespreid over de dag. Daarin krijgen deelauto's en elektrisch rijden een prominente plek de provincie doet dit in samenwerking met gelderse gemeenten instellingen en bedrijven b groenlinks wil geen geldverslindende projecten voor vergroting van mobiliteit zoals de doortrekking van de A15 en de campusroute Wageningen meer asfalt voor automobiliteit lost immers niets op c we zetten extra eigen provinciaal geld in voor een dekkend, aantrekkelijk en goed toegankelijk OV-netwerk, bovenop de middelen die de provincie van het Rijk krijgt voor de exploitatie van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid en leefbaarheid van krimpgebieden worden verbeterd door volwaardige OV-verbindingen en openbaar vervoer op maat. D. De infrastructuur op de regionale spoorlijnen moet snel worden verbeterd. Enkel spoorverbindingen worden zoveel mogelijk Verdubbeld. Alle spoorlijnen krijgen elektrische bovenleidingen, zoals de lijn Arnhem-Winterswijk en de lijn zutphen engelo en Zutphen-Winterswijk. Hiervoor gaat de provincie zo snel mogelijk in overleg met de provincie Overijssel. E. Uitstapmogelijkheden van treinen moeten goed aansluiten op de hoogte van perons In Gelderland zien we dit probleem nog bij sommige NS-treinen. De provincie moet er bij de landelijke overheid voor pleiten om dit zo snel mogelijk op te lossen. F. Bij reguliere OV-lijnen met een relatief lage bezettingsgraad spant de provincie zich samen met de vervoerder in om de bezettingsgraad te verbeteren. Een reguliere OV-lijn mag alleen worden vervangen door een vorm van maatwerk-OV als deze laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen is. Voorafgaand aan zo'n besluit vragen we de betreffende gemeentes en gebruikers van de lijn om hun mening. G. OV-knooppunten worden ontwikkeld tot vitale economische gebieden met veel aantrekkelijke en goed toegankelijke voorzieningen voor de reiziger. Dit gebeurt in nauw overleg met gemeenten, reizigers en omwonenden. H. De provincie dringt bij het Rijk aan op verbeteringen aan de nationale spoorinfrastructuur en dienstregeling. Verdubbeling van de spoorbrug tussen Wiegen en Ravenstein. Een intercity-status voor station Harderwijk en een snelle uitbreiding van de capaciteit van station Nijmegen. Daarnaast pleiten we voor het snelle herstel van een fatsoenlijke overstap op station Tiel tussen de stoptrein van Arriva uit Elst-Arnhem en de stoptrein van NS richting Utrecht en het doortrekken van de Valleilijn Amersfoort naar Ede-Wageningen, naar Arnhem Centraal en upgraden OV op het traject Ede-Wageningen en op termijn werken aan een light rail. I. Voor het toenemende reizigersaanbod tussen Barneveld en Ede moet een oplossing worden gevonden. Het nieuwe plan, een kwartierdienst op een enkel spoortje, leidt mogelijk tot onacceptabele gebiedseffecten en overlast in de bebouwde kommen. J. De provincie zet zich in voor degelijke OV-verbindingen met Duitsland. Vaste busverbindingen tussen Aalten en Bochot en tussen Doetinchem en Emmerich passen daarbij. Er komt snel een onderzoek naar reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleven met nieuwe, innovatieve voertuigen. K. De provincie gaat de strenge fijnstof- en roetnormen geïntegreerd hanteren, conform de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. L. In de OV-concessies wordt geregeld dat vanaf 2020 alleen nog maar nieuwe bussen worden ingezet die direct emissieloos rijden. M. In de criteria voor aanbestedingen zijn goede arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs gegarandeerd. N. De provincie neemt de regie over de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische bussen en vulstations voor waterstofbussen. Deze infrastructuur wordt ook toegankelijk gemaakt voor bedrijven en particulieren. O. Uitbreiding van snelfietsroutes. Verbreiding van bestaande fietspaden en het verbeteren van fietsonveilige knelpunten in het fietsnetwerk hebben hoge prioriteit. De provincie voorkomt daarnaast door kruising van bestaande fietsinfrastructuur door nieuwe autowegen. De provincie levert bijvoorbeeld een bijdrage aan een ongelijkvloerse kruising van het snelfietspad Arnhem-Nijmegen bij de Dorpensingel in Nijmegen Noord. P. De provincie maakt geld vrij voor de versnelde ontwikkeling en verbetering van gemeentelijke fietspaden. Q. GroenLinks denkt aan de toekomst en maakt het mogelijk dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren veilig en zelfstandig lopen en fietsen. Scholen zijn hiervoor een praktisch ankerpunt. We ontzorgen scholen hierbij door hen te ondersteunen. Hiertoe gaat Gelderland, net als negen andere provincies in Nederland al doen, aan de slag met het schoolverkeersveiligheidslabel. R. Bomenkap langs provinciale wegen is alleen toegestaan bij aantoonbare onveiligheid en als verkeersveiligheid niet op een andere manier kan worden bereikt. De bomenvrije strook van 4 meter rond provinciale wegen als maatregel voor verkeersveiligheid wordt dus zo snel mogelijk geschrapt. S. De provincie inventariseert waar verlaging van de maximumsnelheid op provinciale wegen bijdraagt aan verkeersveiligheid, leefbaarheid voor omwonenden en bescherming van natuurgebieden, wild en milieu. De provincie organiseert samen met gemeenten pilots om de effecten daarvan te kunnen vaststellen. T. De provincie stimuleert een snelle ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische auto's. In het kader van haar voorbeeldfunctie Schakelt de provincie Gelderland snel over naar een emissieloos eigen wagenpark. U. Gelderland wordt koplopen op het gebied van duurzaam transport door zoveel mogelijk gebruik te maken van elektrische voertuigen of zo schoon mogelijke alternatieven. V. De provincie zoekt naar manieren om de overlast van zakelijk transport zoveel mogelijk te voorkomen. Waar nodig, compenseert zij haar inwoners voor opgelopen schade bijvoorbeeld aan huizen door spoortrillingen veroorzaakt door te zwaar beladen goederentreinen. W. Door cofinanciering versnelt de provincie de aanleg van tunnels onder de hoofdspoorroutes en in bebouwde kommen, zodat spoorwegovergangen kunnen vervallen en de veiligheid wordt vergroot. Bovendien zijn voldoende verbindingen essentieel voor de sociale samenhang, bedrijfsmatige en toeristische activiteiten en ter voorkoming van onnodige, vervuilende verkeersbeweging.